Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het IMF heeft de procedure in gang gezet... voor de opvolging van zijn oud-topman Strauss-Kaan... Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde landen hun kandidaat voordragen... en 30 juni hoopt het IMF-bestuur eruit te zijn. Strauss-Kaan staat sinds gisteren onder huisarrest. Hij verliet de gevangenis in New York met uren vertraging... omdat in allerijl een nieuw onderkomen moest worden gezocht. Buren van zijn beoogde appartement hadden bezwaar gemaakt tegen zijn komst... vanwege de massale mediabelangstelling voor hun deur. De ledenvergadering van de VVD heeft Ben Korthals benoemd tot partijvoorzitter. Hij was de enige kandidaat om Ivo Opstelten op te volgen... die nu in het kabinet zit. Korthals zei in zijn toespraak dat hij het als zijn taak ziet... om het liberale erfgoed te bewaken. Hij was jarenlang kamerlid voor de VVD en twee keer minister. In Spanje wordt het demonstratieverbod massaal in de wind geslagen. Tienduizenden mensen protesteren in verschillende steden... tegen de massale werkloosheid in het land... Morgen zijn er lokale en regionale verkiezingen. In Spanje zijn dan de dag daarvoor politieke manifestaties verboden. De vraag is nu of de politie zal ingrijpen. De Spaanse regering heeft laten doorschemeren van niet. Binnen Al-Qaeda werd op het hoogste niveau nagedacht over aanslagen op olietankers. Dat blijkt volgens het persbureau AP uit een waarschuwing van de FBI... gebaseerd op documenten uit de villa van Osama Bin Laden... Heel concreet waren de plannen nog niet, maar het was de bedoeling een olietanker te kapen en daarna op te blazen. Ook probeerde Al-Qaeda te achterhalen hoe tankers precies in elkaar zitten. In België zijn drie doden gevallen bij een vermoedelijke criminele afrekening. De lichamen werden gevonden in een bestelbusje in Maasmechelen, net over de grens bij Geleen. Het Busje had veel kogelgaten en lag met zijn neus in de Zuid-Willemsvaart. Wie de slachtoffers zijn is nog niet bekend.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 Welkom bij het laatste uur van nachtvluchten van zaterdag 21 mei 2011. Bij ons is de maand mei de krasse knarremaand, Een rugzak vol ervaring, een rijkdom aan verhalen... een diepgewortelde wijsheid, een flinke dosis zelfkennis... een betrouwbare vraagbaak en een rots in de, vele, in de branding. De man op leeftijd, vier zaterdagen lang lichtkrakende wagens... die nog lang meelopen over het leven in zijn volle en intense glorie. De derde vroege vogel met wat jaren op de teller is literatuurhistoricus en emeritus hoogleraar Willem Gerritsen. Hij kwam op 12 augustus 1935 ter, ter wereld in Utrecht. Aan de Rijksuniversiteit daar studeerde hij Nederlandse taal en letterkunde en aan de Sorbonne in Parijs deed hij, de middelee deed hij middeleeuwse letterkunde. In zijn carrière bekleedde hij diverse functies... waaronder wetenschappelijk ambtenaar, lector, hoogleraar... en werd hij meer dan eens onderscheiden... onder meer met een, een eredoctoraat en de prijs voor meesterschap. Recentelijk rolde zijn laatste pennevrucht het spoor van de eenhoorn... de geschiedenis van een dier dat niet bestaat van de persen. Welkom, professor dokter Willem Gerritsen. Dank u wel. Het is uh, vroeg. Ja, het is vroeg. Bent u uh, matineus? Nee, helemaal niet. Maar ik ben uh, vroeg opgestaan. Ja. ja. Nou, welkom in uh, de studio. Uh, we gaan het onder andere over uh, dat boek hebben. Een vrij uh, boek met veel uh, afbeeldingen. De, de eenhoorn uh, door de eeuwen heen, mogen we wel zeggen. Uh, en dat voor een dier dat niet eens uh, bestaat. Daar komen we straks over te spreken. Um, u bent uh, geboren in Utrecht. Uh, u bent daar, uh, hebt daar gestudeerd. U woont daar nog steeds. Ja. Uh, u bent... Ja, u, heeft, u heeft ook wel in Parijs gestudeerd. Twee jaar lang heb ik in Parijs gewoond, En ja. ja, toen mist ja. u Utrecht heel erg, natuurlijk. Nee, dat kan u niet zeggen. Nee, nee. <laughs> nee dat heb ik zo niet ervaren. Nee. Nee. Maar u bent wel altijd Utrecht trouw gebleven? Ja, ik ben in, in, met hart en ziel Utrecht. De... Ja. De dom, uh, ja, dat, de oude gracht, dat is uh, Ja, de dom is ja. voor u de navel van de wereld. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. ja, ja. ja. ja. En uh, in, in wat voor gezin bent u geboren Een uh, klein gezin, ik had één broer, uh, mijn ouders. Uh, mijn vader was uh, onderwijzer, hoofd van een school, later... Mijn moeder was in haar jonge jaren verpleegster geweest. En uh, ja, een warm, hartelijk gezin. Ja. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. En dat u bent gaan studeren, uh, had dat ook te maken met het beroep van uw vader? Werd dat gestimuleerd? Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, het was in die tijd zo dat een... Uh, zij, mijn ouders vonden eigenlijk dat je een beurs... Uh, dat, dat moest je niet aanvragen. Dat, dat hoorde eigenlijk niet. Dat was voor, voor hele arme mensen. Mm -hmm. Dus zij lagen krom om mij te laten studeren. En dat heb ik in mijn studententijd wel, wel altijd erg gevoeld... Uh, dat ze niet al te lang tot last zou. zou. Nee, nee, nee. Dank u. Dus u heeft de uh, heeft vaart achtergezet achter die studie? Ja, ja, dat... Niet, niet uitzonderlijk snel gestudeerd, dat kan ik ook dat niet nou zeggen. Dat zou ook weer nee, niet, nee. dat ook niet. Maar was dat uit trots van uw ouders dat ze, dat, dat ze geen beurs wilden voor u? Nou... Ik denk dat het eigenlijk uh, vergelijkbaar was met het gevoel dat mensen toen in die generaties hadden dat geldlenen eigenlijk uh, niet hoorde. Ja, ja. Je ja. moest zelf uh, zien uh, met je geld uit te komen. Ja. Er wordt geen moer te doen als het niet strikt nodig is. Bovendien er waren veel minder uh, renteloos voorschotten en, uh, en, en leningen. Ik heb wel een beurs gekregen, een kleine beurs van de Franse regering... om in Parijs te studeren. Ja, ja. Wanneer was dat precies? Dat was in de jaren 59, 60. 60, 61, geloof ik. Ja. En heeft u op de lagere school bij uw vader op school gezeten? Ja, dat is ook wel even geweest. Dat was... Daar denk ik nog niet met zoveel plezier aan terug. Mijn vader was uiterst rechtvaardig wat zich hierin uit... dat hij onder geen beding zijn eigen kind uh, wou voortrekken. Dus ja, ja. ik heb het wel eventjes uh, in die tijd wel, wel moeilijk gehad. Ja. Bent u dan daarna naar een andere school gegaan? Of, uh... Nee, dat is anders genomen. U heeft het, ja. Uh, ja. ja. Ja, maar ik ben naar het gymnasium gegaan. En uh, dat is voor mij een, een heel beslissende keus geweest. Daar was ik. Ja, dat was nou de, de, de opleiding, de scholing die helemaal bij mijn belangstelling paste. Ik ben echt een talenman. en uh, ja. Daar heb ik. Uh, ja, daar heb ik veel aan te danken voor mijn vorming. Ja, waar ik later in mijn latere leven uh, zeer dankbaar gebruik van heb kunnen maken. Ja. Wanneer kwam dat dan uh, tot uiting dat u een uh, talenman uh, bent? Nou, dat kwam uit... Dat ik, u was uh, eerst nog een talenjongen, neem ik aan. Ja, goed. Ja, zeker. Ja. ja, ik was goed in, goed in talen. Ik hield ja. van Latijn en Grieks. Dat, uh, ja. Ja. Ik had ook, moet ik zeggen, uit, uitnemende leraren dat uh, ja. echt uh, en ja, mensen die mijn leven ja, bepaald hebben. Ja. Ik heb Nederlands gehad van uh, J.C. Brandcorsius... de vader van Hugo Brandcorsius. Ja, ja. ja. En de grootvader van Aaf En de grootvader van Jelle van Jellebrand, precies. En uh, ja, dat was een, was een uh, ja, schitterend, schitterende leraar ja. Maar hij was niet de enige. Er waren zeker vier, vijf leraren van dat formaat, van dat kaliber op, ja, ja. op mijn school. Ja. En was dat dan een, een, een bewuste keuze dat u naar het gymnasium ging? Omdat u uh, al van talen uh, hield of... Uh... Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat dat Ja, en dat mijn vader daar een, een belangrijke rol bij gespeeld ja, ja. heeft. Die, die onderkende dat bij u. Die onderkende dat, ja. ja. Dat was echt een, een, ja, een hele goede pedagoog. Die, uh, ja, die, die, die zag daar wat in. Ja. Ja. ja. U bent geboren, ik zei het al, in 1935, op 12 augustus om precies te zijn. Uh, wij dat hebben... Grondige research. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja, uh, ja, ja. Hele stapels paparazzen ja, die dat ik heb uh, <laughs> <laughs> doorgeworsteld. Um, een vast onderdeel van het programma is het, uh, het historisch fragment. Ik probeer altijd een fragment uh, te zoeken... uit uh, een, een, een oude radioopname van de geboortedatum. Dat lukt niet altijd. In uw geval hebben we iets moeten uh, zoeken. Moeten opduiken uit... Uh, 1935 weliswaar, maar van 2 augustus. Dus dat uh, was nog tien dagen voordat uh, ja. u de wereld uh, verbleedde met uw komst. Uh, dat is een, uh, wel, wel typerend denk ik voor die tijd. Uh, een toespraak van uh, minister-president uh, Colijn uh, tot het Nederlandse volk. En het, ja, de jaren dertig uh, was natuurlijk een, een periode van uh, crisis. Uh, oh, er ja. was van alles te doen over uh, de munt, uh, uh, de hypotheken. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. En de werkloosheid. En de werkloosheid was natuurlijk ja. uh, enorm. Uh, laten we een stukje beluisteren van het uh, historisch fragment. Dan horen we het dokter Colleen zelf zeggen: Geachte luisteraars, de eerste aanleiding. ...tot het spreken van een kort woord tot het Nederlandse volk... ...is van geheel persoonlijke aard. In de loop van de laatste dagen... ...zijn mij zo overstelpend veel blikken van belangstelling en medeleven toegestroomd... ...dat ik geen andere uitweg zag om mijn dankbaarheid daarvoor kenbaar te maken... ...dan door middel van de radio. Uit alle lagen der maatschappij... ...en uit bijna alle politieke schakeringen... ...mocht ik blijken van warme waardering ontvangen. En gaarne grijp ik dan ook deze gelegenheid aan... ...om daarvoor mijn grote erkentelijkheid en dankbaarheid uit te spreken. Ook in deze dingen ligt bemoedigend ...om volhardend voor te gaan op een weg... ...die met duizend moeilijkheden bezaaid is. De tweede oorzaak voor mijn spreken ligt in mijn wens... ...om mijnerzijds een woord van aanmoediging te doen horen... ...en om aan te sporen tot ongebroken volharden. Dat de economische toestand ten onzend slecht te noemen is, dat weten we wel. Daarom maan ik tot die onontbeerlijke zelfbeheersing. Als die is, dan is ook de vastberaden volharden niet ver. Onze tijd is een ongemeen moeilijke. En het nu levend geslacht krompt zich onder den tegenspoed en ziet vaak geen uitkomst. Ook deze tijd zullen we met Gods hulp doorkomen als het volk onderling. ...zich niet verwijt en vereet. Als het leert verstaan dat tweedracht een volk verscheurt... ...dat alleen één dracht sterk maakt. Dat was uh, dokter Colijn. Uh, Minister-president in 1935, dit was een opname van uh, 2 augustus. En, uh, tien dagen later, op 12 augustus, werd uh, Wim Gerritsen geboren. Professor Dr. Willem Gerritsen, hij is uh, onder andere auteur. Hij is van een heleboel uh, boeken auteur. Maar uh, ik noem deze titel uh, met name auteur van... Het spoor van de De geschiedenis van een dier dat niet bestaat. Daar komen we straks nog op. Um, Herkent u iets in, de, in die toespraak van, van Colijn uit uw geboortejaar? Heeft u van die sfeer van die tijd nog iets meegekregen? In mijn latere leven wel. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld van mijn leermeester, promotor Maartje Draak... Gehoord hoe verschrikkelijk het geweest is. voor die. toen zij jong was. en briljant afgestudeerd. dat er geen werk voor ze was. Die, die werkloosheid. die natuurlijk voor iedereen die dat trof. Een, een ramp was. maar ook. en vooral misschien. voor die jonge generaties. die mensen die probeerden. werk te vinden. Eh, moet dat een, een geestel zijn geweest. Ja. En uh, u was uh, uh, vier jaar toen de, de oorlog uh, uitbrak. Ja. Uh, daar heeft u misschien ook niet heel veel persoonlijke... Daar heb ik wel, uh, wel scherpe herinneringen aan. Uh, met name aan de, aan de laatste jaren. Ja, vier, ja. Toen u al wat ouder was. 44, 45. Ja. Dat heb ik zeer bewust uh, meegemaakt. Ik herinner me dat dagenlange gevoel van honger ja, ja, ja. te hebben. Dat en... herinner ik me. Uh, niet dat, nou, dat, nou, uh, dat dat dramatisch uh, is geweest, maar uh, ja, dat is me toch bijgebleven. Ja, ja. En hoe uh, loste uw ouders dat op? Uh, gingen ze op... Uh, ja, mijn moeder op ging op de fiets... Uh, uh, ja... Diep, diep in de provincie Utrecht, ja. boeren langs om te proberen aardappelen. Of dat soort... Ja. In ruil voor de familie. In, in ruil voor het familie zelf. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ja, ja, ja. En ja, ik neem aan dat dat, dat uh, dus op, op u zelf ook... Uh, ja, op uw laatste ontwikkeling waarschijnlijk ook uh, van invloed is geweest. Ja, zeker. Ja, ja dat is voor mensen van mijn... Uh, van mijn generatie heeft die oorlog. Is, is, is bepalend geweest. Ja. Bepalend geweest. Zeker. En heeft ja. u daar. het zijn nu de, natuurlijk de meidagen. Komt dat dan telkens uh, terug? Of is dat iets wat het hele jaar. Uh, op de achtergrond meespeelt? Nee. Dat kan ik. dat kan ik niet zeggen. Maar. Uh, ja, dat is toch voortdurend uh, aanwezig. Ja. Ja. Uh, Wanneer ben u, bent u naar het gymnasium uh, gegaan? Heeft de oorlog u, u, u nog vertraging opgeleverd in, in nee, de school? Nee nee, nee, nee. Ik ben naar het gymnasium gegaan toen ik twaalf ja, was... Ja, toen dus de dat oorlog was, uh, voorbij ja. was. 47? Ja, uh, ja zoiets. Ja. Ja, ja. ja, ik heb een 53 eindexamen gedaan... Ja. En toen aansluitend studeren aan de Rijksuniversiteit? En in Utrecht gestudeerd. En daarop aansluitend in Parijs? Nee, wacht. Ik in. in, in... <laughs> Ja, in 1953 ben ik begonnen te studeren. Ik heb mm -hmm. zes jaar gestudeerd. en toen heb ik twee jaar in Parijs kunnen, ja, ja. door kunnen werken. Moest u niet in de militaire dienst? Ik hoefde niet, ik was afgekeurd. Oh, Oké. Okay. Ik was afgekeurd, ja. Vond u ja. dat prettig? Of, uh... Ja, zeer. Ja, ja. Het, scheelde, ja. het scheelde wel. Ja. Uh, anderhalf ja. jaar of twee ja, jaar misschien in die tijd. Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, U bent uh, Nederlandse taal en letterkunde gaan studeren in eerste zeker. instantie. Um, waar, ...waarom... Uh, ...ja... Hè, uh, ...waarom? Waarom? D waarom dat vak? Bedoel? Ja, ik heb geaarzeld tussen uh, oude talen... ...of Nederlands. En tenslotte... ...heb ik voor Nederlands gekozen. Maar ik heb mijn leven lang... ...wel het gevoel gehad... ...dat ik een gem gemankeerde ja? klassieker ...hoewel ik... Uh, ...van die studie Nederlands... Uh, ...ja die heeft mij toch eigenlijk uh, gemaakt tot wat ik, uh, wat ik ben geworden, zeker. Uh, waarom ben ik Nederlands gaan studeren? Ja, omdat ik uh, goede opstellen schreef en ervan hield om uh, met taal te spelen, ja. met taal te werken. Betekent dat dat u voor hetzelfde geld romancier uh, had kunnen worden? Ik denk niet dat ik daarvoor het, uh, het, het talent zou hebben gehad. Ja, ja. Maar schrijven uh, is iets wat ik uh, ja, nog altijd bijzonder moeilijk vind... maar ook bijzonder graag doe. Ja, ja. Wat, wat maakt het dan moeilijk? Nou, het is moeilijk om de, uh, de precisie en de helderheid te bereiken die ik... Uh, wil bereiken, ja. dat kost soms erg veel moeite. Dus om precies dat uit te drukken precies, wat je wil zeggen. Precies, ja, ja, ja. ja. Maar het is ook een ja, onvervangbaar geluk als, je, als het wel eens een keer lukt om precies dat op papier te krijgen wat je denkt... Ja. Dat staat er goed. Maar dat moet bij u toch wel vaker gelukt zijn. Want uh, u heeft uh, de meesterschapsprijs... Uh, uh, Van de maatschappij de Nederlandse Red. Ja, ja, die ja, geeft ja. ze niet. Als het uh, zo af en toe wel eens een keer per ongeluk lukt, neem ik aan. Nee, dat uh, moet, ik, <laughs> moet ik. Nee. Ja. Um, en... Toen u dan Nederlands talen en net kunnen studeren, wat was uw uh, visie op uw toekomst? Wat, wat wilde u? Gaan ik doen? dacht dat ik leraar zou worden. En uh, ja, dat leek mij een, uh, ja, een beroep waarin ik ja, mijn, mijn geluk zou vinden. Ja, ja. Het is een beetje anders gelopen, maar, maar een beetje anders. Maar uh, ja, ik, uh, ik bleek. Wel aanleg te hebben voor wetenschappelijk onderzoek. Dat werd door mijn docenten gemerkt. En die hebben mij gestimuleerd in de richting van uh, het schrijven van een proefschrift. En dat, dat was nog in, in, uh, in Utrecht. Dat was ja, voordat dat, ja we naar precies. Ja. ja. ja, ja. Ja, ja, om zo'n beurs te krijgen moest je een, een heel precies plan hebben van wat je, eh, wat je daar wilde doen. En waar je moest wezen, bij wie je wilde studeren. Ja. En u bent daar Middeleeuwse letterkunde gaan studeren? Ik heb hem, um, ja, hoofdzakelijk, hoofdzakelijk Franse letterkunde van de middeleeuwen. Gedaan bij een van de toen uh, zeer vooraanstaande specialisten op dat gebied, uh, Jean Frappier, die nog steeds geldt als een van de ja, van de grote mannen van de middeleeuwse Franse literatuur. Ja, ja. En hoe kwam je dan daarop als u Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd heeft? Nou, dat dat valt uit te leggen. Uh, ik, uh, het was toen zo. Ik spreek nu over ja, de jaren 50. Dat je als student een grote vrijheid had om uh, colleges te lopen. Uh, tentamens voor te bereiden bij, bij, leer, bij uh, hoogleraren die je zelf kon kiezen. Ik had een grote, uh, de grote laat ik zeggen, intellectuele nieuwsgierigheid. Ik wou. Erg graag weten hoe het in andere vakken toeging, wat ze daar deden. Nou, zodat ik uh, mijn, mijn dagen doorbracht met het uh, lopen van colleges in vakken buiten uh, de Nederlandse taal. En dat ja, ja. Zo kwam ik in contact met uh, Maartje Draak, toen hoogleraar in de. Keltische talen. En bij haar heb ik middeleeuws Iers gele geleerd en middeleeuws Wels. Uh, ja, zeer buitenistige talen, maar... Uh, met literatuur die mij bijzonder aansprak. Zij was een uh, uh, ja, begenadigd uh, verteller, docent... en een geleerde van groot formaat... En uh, zij heeft mij altijd bijzonder gestimuleerd. En in, in, in het uh, onderzoeken, in het ontdekken van... Uh... Precies. Zij was een specialist op het gebied van de uh, Arthur-roman. De, de romans over koning Arthur en zijn tafelronde. Een heel belangrijke middelaars uh, literatuursoort... die trouwens nog tot uh, in het heden... Ja. Uh, doorloopt. Ook okay, in uh, filmen natuurlijk. Uh, films, uh, ja. De... En, uh, uh, uh, daar heb ik uh, yeah, voor gekozen. En <coughs> ik heb een scriptie geschreven... en later uh, een, een proefschrift geschreven... over een kwestie uit deze Arthur... Literatuur. Het ging om een uh, middeleeuwse Nederlandse roman die vertaald was uit het Frans. En daarom moest ik naar Parijs om mij te verdiepen in de, het Franse origineel. En later heb ik ook nog weer een studieverblijf in Engeland gehad... om een handschrift te bestuderen waarin diezelfde tekst was overgeleverd. En wat nieuw was in die tijd dat ik studie maakte van uh, de bewerkingstechniek. Hoe werd zo'n Franse roman overgebracht... Ja. toegepast op een heel ander publiek en een andere taal... Uh, ja, met ten deel ook andere voorkeuren belangstellingen. En dat is later een van mijn specialismen geworden. Bewerkingstechnieken. Ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, uh, uh, laten we dan uitgaan van een, een, een Franse tekst. Een uh... tekst in versen dus. Ja. ja, en we spreken nog van voor de boekdrukkunst. Jazeker. Ja. Ja, ja. Dus we spreken over de 13e eeuw. Ja. Vroege 13e eeuw. Dus zo'n zo tekst was door uh, monniken waarschijnlijk uh, uh, geschreven. Maar oh ja, die monniken, ja, dat, dat is het traditionele beeld. Ja. Monniken waren de mensen die schreven, maar. Uh, maar die hadden het niet zelf bedacht. Nee. Uh, maar die monnik. <laughs> Ja, die monniken, dat waren mensen die in een klooster leefden... en zich geheel aan, uh, aan God wijden. Uh, die schreven geen wereldlijke literatuur. Die schreven geen verhalen over koning Arthur en zijn tafelronde. Dat was eerder de, het wereldlijke segment van de maatschappij. In het bijzonder de bovenlaag daarvan, het hof. Ja, ja. En wil dat dan zeggen dat er, uh, dat, dat er dus mensen, waar, zoals wij tegenwoordig schrijvers hebben, die een, een roman of een... Ja, uh, er waren mensen die wij, de, de technische term daarvoor is clerici, die waren opgeleid aan een kathedraalschool meestal, en hadden geleerd om hun taal goed te gebruiken. In het Latijn, maar ook wel in de volkstaal. En dat waren de producenten van wereldlijke literatuur in die tijd. Dus, ja, ja. dus ja. Uh, iemand die, die schreef zo'n zo verhaal... maar waarschijnlijk gebaseerd op, uh, op vertellingen die al misschien ja. eeuwenlang uh, ja, eronder de deden. Daar, wat zich daar afspeelt is dat een mondelinge literatuur een literatuur waar in de oudste fase eigenlijk helemaal geen schrift, schriftelijke vastlegging aan te pas komt, heel langzaam overgaat tot een geschreven literatuur... die bedoeld is om voorgelezen of voorgedragen te worden... en later, en dan zijn we aan het eind van de middeleeuwen, laten we zeggen de 15e eeuw, ook individueel gelezen. Ja, ja want u sprak net over publiek. Dat, dat zijn dan in, in, in het geval van de 13e eeuw, dat zijn toehoorders. Ja, dat is een luisterend publiek. Ja, ja. En waar werd dan zo'n verhaal of zo'n zo zo vers voorgelezen? Dat was het, het amusement van de avonden. Daar trad een voordrager op. Ja, ja. Met een verhaal. En dat was bijvoorbeeld op een marktplein of in een, in een schouwburg. Ja, of... dat, dat idee van de markt, van het marktplein, ja, dat, was, dat bestond natuurlijk. Dat was wel een, een speciale vorm waarbij een. Uh, een uh, uh, een publiek, publiek van alle maatschappelijke standen werd aangesproken. Maar wat je bij die literatuur waar ik mij toen in gespecialiseerd heb uh, vindt... ...is dat die literatuur typisch een hofkunst was. Ja, ja. En dan werden dus, mensen uitgenodigd om, om zo'n liefde bij te daar wonen. Precies, uh, bij een feest, bij een maaltijd, daar trad een verteller en om dan nog even het beeld te bepalen. Want we hebben natuurlijk ook een, een, een stereotype beeld. van een Bart of een minstreel of zo. Was het zo iemand? Of, uh, ja. Ja. ja. Nou ja, het, het woord Bart zit in een andere, andere sfeer. dan, dan minstreel. Maar inderdaad, ja. ja. ja. En wat... Dus een. een uh, professionele. Uh, voordrager, voorlezer van teksten. Ja, en dat was dan niet per se ook degene die het geschreven had... of bedacht ja, had. Ja, inderdaad. Maar dat... dat zal ook wel voorgekomen zijn. Maar ja. Ja, inderdaad, ja. Wat, wat mij nou interesseert, want u zegt... Uh, een, een uh, Franse tekst die was vertaald in het Nederlands... Eh, of uh, hm. midden nederlands uh, Hoe kwam zo'n tekst dan... Van uh, zo'n zo'n plek naar. Hè, de, de, de e mailen was er nog niet bij. Uh. Dat was er niet bij, nee. Dus nee. U, u... Maar middeleeuwse literatuur is zeer zeer internationaal. Uh, uh, ging heel makkelijk over de over grenzen heen. Uh, en een gebied als Vlaanderen, uh, wat in de, in de Nederlanden uh, het, het Toonaangevende gewest was, bijvoorbeeld in de 13e eeuw. Uh, ja, daar zijn die twee talen voortdurend aanwezig. Daar moeten veel mensen tweetalig zijn geweest. Tweetaligheid is een ja, uh, zeer gebruikelijk verschijnsel. Ja, en dan bedoelt u uh, dat bijvoorbeeld uh, Frans de de taal van het hof was en, en uh, een volkstaal? Uh, nou, nee, ik bedoel wel degelijk dat er veel mensen zijn... voor wie uh, het Frans de voertaal was... maar die tegelijkertijd uh, blijkbaar uh, het Nederlands verstonden... en konden gebruiken en konden beluisteren. Maar er is ook een publiek dat alleen maar Nederlands... Ja. Maar bediend wordt door mensen die ook Frans kennen. Ja. En wat is nou het kenmerkende voor uh, een, uh, een, een. Ja, moet, moet dan bijna zeggen. een Europese roman uit die tijd? Ging het altijd over uh, een, een ridder? Of, uh, of een sluwe vos? Of, uh, zijn er Nee, elementen? daar ging het niet altijd over. Er is een, een grote. Uh, een range van, van, van onderwerpen en van literatuursoorten. Ja. Maar eh, die Arthur-verhalen, een van de, van de populaire genres uit die tijd, ja, die vind je zowel in Frankrijk als in Duitsland, als in Engeland, als in Spanje, als in Italië, als in de Nederlanden, maar ook in Scandinavië. Ja, ja. Dus de Europese eenheid die was in ieder geval in, in de literatuur eh, toen al. Ja, dat is zo, ja. ja. We hebben het nou over, over teksten die uh, u heeft ook uh, samen met Willem Wilmink uh, bijvoorbeeld... Uh, teksten uh, uh, bezorgd, uh, moet je dan zeggen. Um, nou, hij... hij uh, heeft ze bezorgd hij, vertaald hij en vertaald. Ja. Hij is in mijn ogen een meesterlijke... Vertaler met een grote belangstelling voor middeleeuwse literatuur. Daar, daar hield hij erg van. Ja. U heeft een uh, boek bij u, is dat, uh... dat. Het zijn twee boeken. Ja, eigenlijk hebben we drie boeken samen gemaakt: Willem Wilmink en ik. Uh, ik heb hier De Reis van Sint Brandaan. Dat is het oudste Nederlandse reisverhaal. verhaal over een, een, een zeereis. Uh, heeft hij vertaald? Hij uh, heeft Wilming vertaald. En ik heb hier bij me Lyrische Lente. Dat is een boek dat we hebben gemaakt. Het uh, is een bloemlezing uit uh, middeleeuwse lyriek. Dus korte gedichten. Bedoeld om gezongen te worden. Wij nee. zouden zeggen uh, liedjes of chansons. Uh, die heb ik gekozen uit allerlei Europese talen. Wel een tiental talen. En hij heeft ze vertaald. Ja. Mag ik u vragen om, om daar iets uit voor te lezen? Ik zie dat u ja. papiertjes ertussen ja, heeft. Ik heb ja, ik vind <hacht> u het leuk U had misschien om de om... vraag om... <laughs> al. Ja. Nou, ja. zou ik nou dit kunnen nemen. Eh... Uh... Ik moet even zoeken hoor. Gaat gang, dan vertel ik nog even met wie ik hier eigenlijk uh, zit te praten. Dat is uh, professor Dr. Willem uh, Gerritsen. Uh, uh, literatuurhistoricus. Uh, kenner van de middeleeuwse letteren. En ook een uh, expert op het gebied van de eenhoorn. Daar gaan we het uh, zo ook nog over hebben. Ik heb hier het uh, boek, de, uh, het spoor van de eenhoorn, de geschiedenis van een dier dat niet bestaat. Dan zou je denken, over een dier dat niet bestaat ben je snel uitgeschreven. Maar het is toch een flink uh, uh, uh, uitgevallen boek van uh, bijna 300 bladzijden met veel plaatjes erin. Heeft u iets uh, gevonden ja. intussen? Ja, goed. Het is een heel, soort uh, studentenlied. Gooi de boeken aan de kant, vrolijkheid doet veel meer deugd... nu het hart van vreugde brandt door de jaren van de jeugd. Laat de oude grijze mannen ernstig zijn van vroeg tot laat... wij toch hebben andere plannen en begeven ons op straat. De jeugd gaat veel te snel voorbij boven studieboeken. Nu we jong zijn willen wij leukere dingen zoeken. Onze lente duurt maar kort. En dan zal het winter zijn, waarin alles zorgelijk wordt. Het rantsoen aan vreugde is klein. Vette aderen, kromme tenen, een beroerte af en toe. Jicht en etalagebenen en daarbij soms levensmoe. De jeugd gaat veel te snel voorbij boven studieboeken. Nu we jong zijn, willen wij leukere dingen zoeken. God in Frankrijk zal ons dan moeten inspireren. Laat ons toch, zolang het kan, vrouwelijk schoon begeren. Wat je wilt, moet je niet laten nu je jong bent. Grijp je kans, op dus, naar de drukke straten. Op dus, naar de meisjesdans. De jeugd gaat veel te snel voorbij boven studieboeken. Nu we jong zijn, willen wij leukere dingen zoeken. Wie die paden gaat betreden... Zal het zien en staat perplex, want van boven tot beneden zijn de meisjes pure seks. Hun bewegen, hun gebaren zijn vervuld van erotiek en je staat hen aan te staren van verlangen bijna ziek. De jeugd gaat veel te snel voorbij boven studieboeken. Nu we jong zijn, willen wij leukere dingen zoeken. Nou, dat is, dat toch is wel mooi. Wat voor... Ja. Radio Max, vind ik Ja, <laughs> zeker. En dat is uit de bundel uh, Lyrische Lente. Lyrische uh, uh, Lente. Waar komt dit... Uh, uh, ja, het is inmiddels Latijns gedicht. En waar komt het dan vandaan? Nou, laten we zeggen, ik, ik weet het niet precies... maar het zal wel van een, van, een, een van, de, van, de, van de universiteiten zijn. Ja. Parijs, ja. vermoed ik. Daar oh, nou ben een... ik wel heel benieuwd wat er in het oorspronkelijk uh, ja. vers stond voor nou, etalagebenen. Die etalagebenen, ja, dat is iets waar ik uh, met Willem Wilmink... Uh, nou ja, ik geloof wel uren over gepraat heb. Ik vond dat dat niet kon... Uh, het is uh, wat je uh, anachronisme mm -hmm. noemt. Hè? Iets dat in die taal, ja. uh, in die tijd... Nog niet, niet bestond. Uh, de etalages uh, waren, de benen etala waren er wel waarschijnlijk. Ja. Uh, waarop hij zei, ja, maar ik heb het. Hij uh, kende dat. Had last van dat, uh, van dat verschijnsel. Uh, uh, ja, ik, ik was nogal... Puristisch, wat, wat dat, zo'n anagonisme. Het moet, naar mijn mening, heel zo precies vertaald zijn dat het woord voor woord eh, ja, in de tijd past. En dat is hierbij natuurlijk niet. Nee. Maar ja. Maar het, het zegt misschien wel wat, wat in het oorspronkelijke gedicht wordt bedoeld. Ja, ja. Het, ja die, die ouderdomskwalen. Ja. Dus wat ja. dat betreft is het uh, goed wat getroffen. Precies, ja. Ja, ja, ja. Maar wat, is... wat ook opvalt is dat het... Uh, ja, qua levensgevoel uh, zou het ook net zo goed gisteren geschreven kunnen zijn. Ja, ja dat, is het, dat is het bijzondere ja. ervan, ja, ja. Is dat een, een beeld dat, dat, dat u vaker hebt aangetroffen in middeleeuwse lyriek? Of in middeleeuwse romans? Nou ja, wat mij in, in middeleeuwse literatuur... Uh, middeleeuwse cultuur in het algemeen boeit... is dat uh, het enerzijds een volkomen andere cultuur is dan de onze. Totaal anders. En aan de andere kant op allerlei punten weer zo herkenbaar. Ja. Zo, ja... Uh, Begrijpelijk. Ja. Uh, ja. Had u dat eh? gevoel toen u zelf studeerde ook wel eens? Van weg met die studieboeken? Nee. Dat heb ik Nee, dat heb dat ik had nooit u gehad. Dan weer niet. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Maar het is inderdaad, er de, de, de, de spreekt een uh, uit dit ene gedicht van een ja, studentenlied. Het, het studentenlied, uh, yeah. uh, uh, wat als, als uh, kenmerk heeft dat de, de student zich ervan bewust is dat. Uh, wat hij, de die jaren die hij meemaakt als student, dat die voorbij zullen gaan en snel voorbij zullen gaan. En dat hij dan in een heel andere situatie terechtkomt. Ja, de de ja. tijdelijkheid ervan is een kenmerk. En het, het is dus een, een tekst die waarschijnlijk gezongen is. Hè? Er zit ook een refrein ja, in. Zeker. Ja. Ja. Maar daarvan hebben we de melodie helaas niet. Nee, die zijn natuurlijk. Uh... Nee, maar er staan een aantal. Uh, teksten in dit boek waar wel de melodie van ja. geleverd is. Dat is het boek uh, Lyrische Lente... dat u samen met uh, Willem Wilmink heeft gemaakt. Net als uh, de, de reis van uh, Sint-Brandaan. We, we stappen over naar uw uh, <coughs> meest recente boek. Het spoor ja. van de eenhoorn. De geschiedenis van een dier dat niet bestaat. Uh, niet de eerste keer dat u over de eenhoorn uh, heeft gepubliceerd. Mee meteen ja. een catalogus... Uh, was bij een tentoonstelling of... Ik zag ergens iets, uh, iets staan. Er is nu een grote tentoonstelling... in Huisberg, in Serenberg, een kasteel. Daar is een tentoonstelling gewijd... aan de cultuurgeschiedenis van de eenhoorn. Ja, ja. Um... En dat is tegelijkertijd met de verschijning van dit boek. Ja, maar ik zag ergens in, in, in oh, ja, ik al heb 2002 al... of zo. Ja, ja. ja. Ik heb al... Oh ja, zeker in 2002 heb ik... Toen was ik hoogleraar in Leiden. En toen heb ik in de Leidse Universiteitsbibliotheek... een uh, tentoonstelling mogen interesseren op basis van materiaal... handschriften en oude drukken ja, ja. in de Leidse Universiteitsbibliotheek... over één aspect van die cultuurgeschiedenis van de Eenhoorn. Het wetenschappelijke debat over het bestaan of niet bestaan van de eenhoorn in de 16e en de 17e eeuw. Ja, want in uh, de, de eeuwen daarvoor werd aangenomen... Ja. dat de eenhoorn in, uh, een Ach, bestaand uh, dat, dat dier was. Dat zou dus helemaal verkeerd zijn om dat als uh, fabeldier aan te duiden. Het was voor die mensen absoluut zeker... dat uh, de eenhoorn een bestaand dier was... Uh, het bewijs daarvoor was in de Bijbel te vinden, omdat de eenhoorn op een achttal plaatsen in de Bijbel genoemd wordt. Ja, ja. Dan bedoel ik de standaardversie hier in Europa van de Bijbel, die de Latijnse Bijbel, de dus Vulgata was. En hoe bent u nou zelf op die eenhoorn, hoe bent u daarin geïnteresseerd gemaakt? Is het omdat u die uh, middeleeuwse teksten, kwam, kwam de eenhoorn daar vaak in voor? Ja, zeker. Ja, zeker. In, in, in middeleeuwse teksten, maar ook in middeleeuwse kunst. Mm -hmm. Daar staan inderdaad heel veel afbeeldingen van zeker, in het, in het zeker, boek. Zeker, zeker. Dat die, die eenhoorn is in de middeleeuwen zo prominent... omdat het, de eenhoorn een van de bekendste Christussymbolen symbolen is. Als je in de middeleeuwen een eenhoorn tegenkomt... is de gedachte aan Christus niet ver. Ja, ja. ja want er staat ook ergens een... Op plaatje zag ik... Uh, uh, dat de, de menswording van Christus uitbeeldt en dan ja. uh, inderdaad is die weergegeven. Ja. In, uh, als het, uh, de eenhoorn geldt in de middeleeuwen als een buitengewoon agressief gevaarlijk wilde dier die uh, dat zijn, zijn agressiviteit laat varen. Ja, tam wordt uh, op het moment dat hij een maagd in het oog krijgt. Dan Laat hij al die, die woestheid varen legt zijn kop in de schoot van de maagd. Dat is een oude overlevering... Eh, die waarschijnlijk ook weer uit, een, uit, uit het oosten afkomstig is. En daarin heeft men <tossimus> eh, een beeld gezien... van de geboorte van Christus uit de maagd Maria... Ja, ja, ja. ja. He, men zag uh, in die vroege eeuwen... van, we hebben het nu over de tweede, derde, vierde eeuw... van onze jaartelling... Uh, zag men eigenlijk in alles in de natuur... op een of andere manier een gecodeerde verwijzing... naar de heilsgeschiedenis. Ja, ja, ja. He, dat... dat, dat uh, uh, die eenhoorn zijn agressiviteit, zijn, zijn wildheid, zijn wreedheid verliest in de schoot van een maagd. Is een beeld van dat de God van het Oude Testament een God van liefde in het Nieuwe Testament ja, ja, ja. is geworden. Ja. Het zou natuurlijk ook een, een veel. Veel meer erotische uh, verklaring kunnen, kunnen hebben. Zeker. Zeker. Dat is voor onze. You know, voor mm. onze dirty mind. is uh, <laughs> joy ge, forever. Geen, uh, geen twijfel aan, natuurlijk. Ja. Ja. Maar. Uh, dat kan ik niet uit middeleeuwse teksten zo. Nee. wijzen. Of die achtergedachte. Uh, er geweest is. Nou, dat is moeilijk aan te tonen. Nou. Uh, ik las ook dat uh, de, de eenhoorn niet uh, op de Ark van Noach... Uh, uh, de, om de, omdat hij, hij wilde zich niet uh, laten uh, gevangen hè, tussen... Ja, waar was de Ark van gemaakt? Van hout neem ik aan. Maar. Hij, hij wilde niet... Uh, nou, daar is, daar is uh, een grote discussie over geweest. Uh, er is een, uh, een overlever. Kijk, ben, die eenhoorn, die, die, die had niemand ooit gezien. Die bestond, moest bestaan, want het werd in de Bijbel genoemd. En wat in de Bijbel staat, moest, moest waar zijn. Maar niemand had ooit een eenhoorn gezien. Er waren wel één onderdeel van de. Eenhoorn was wel bekend, namelijk de hoorn van een eenhoorn. Er waren eh, op een, een klein aantal plaatsen in Europa... Had men, kon men de hoorn van een eenhoorn laten zien. Wij weten nu dat dat een, iets heel anders is. Het was de hoorn van de narwal. De... Nee, de nee? tand van de narwal. Nou, het is geen hoorn, oh, ja. maar een ja. toodtand van een ja. narwal. Ja, maar dat is inderdaad. het ziet eruit als een, als een, een gespiraliseerde uh, ja. vorm. Ja. Daar waren er een aantal van in Europa. En men zag dat toen als bewijs dat de eenhoorn, het vierpotige dier uh, met gespleten pre hoeven precies. en een maar hoe kwam het nou dat, dat er nooit een eenhoorn, een levende eenhoorn, was waargenomen? Nou, één theorie daarvan, daarover was dat de eenhoorn bij de zonsvloed verdronken was. Waarom zou de inhoorn bij de Zonvloed verdronken zijn? Ja, omdat hij niet aan boord van de Ark was. Ja. Waarom was hij dan niet aan. Door... Ik, toevallig heb ik daar vorige week een, een grapje over uh, gezien. Volgens mij op, op internet of ik weet niet precies. Uh, een brief uh, aan, uh, aan Noach. Uh, beste Noach, uh, wij dachten dat de Ark om vijf uur zou vertrekken. Uh, uh, vriendelijke groet, uh, de eenhoorn. Oh, dat Ze ik. waren dus te, dat te laat. Dat ken ik niet, ja. ja. Of zo heel verkeerd geïnformeerd. Te laat zijn, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus ik weet niet meer precies waar ik het zag, maar anders zal ik het u ja. uh, toesturen. Ja. Maar... Ja, dus er een is een beroemde uh, cartoon van, van de Amerikaanse cartoonist Adams... Die, daar zie je twee eenhoorns in de stromende regen op een bergje staan, dat nog net boven de zee uitsteken. En in de verte zie je de ark wegvaren. Yeah. Prachtig, prachtige tekening. Yeah. Ja, aan de andere kant eh, waren er weer theologen die zich daartegen verzetten. En die zeiden: Hoe Denk je dan dat het kan dat God een dier geschapen heeft... dat hij daarna weer laat van de ja, aarde ja. verdwijnen? Dat kan toch niet? Ja. Dat is een, een discussie dat, die uh, tot in de 17e eeuw heeft voortgeduurd. God heeft toch ook uh, hele volkeren laten verdwijnen? En, uh, die keek niet op een paar uh, uh, mensen, meer of minder... Maar dus waarschijnlijk op dieren ook niet... Dat is uw interpretatie, ja. ja. ja, ja. Maar <laughs> ik denk niet dat men het daar altijd mee nee, eens zou zijn geweest. Dat ja. uh, daar gaat de discussie natuurlijk al, uh, al 2000 jaar uh, over. over ja, het over... fenomeen uitgestorven dier dat is voor ons uh, ja, evident. Ja. Maar, ja, maar voor creationisten is dat een uh, heel discutabele zaak, ja. ja. ja. Nu hebben we het over, over de Noorden, dat, dat is dus een, een fabeldier. Uh, nou, dit... ja, we beschouwen het nu als een ja, fabeldier. Ja. En maar... mijn stelling, in dit boek probeer, probeer te uh, verdedigen, is dat, die, dat het dier van het allereerste begin, en dan moeten we denken aan het derde millennium voor Christus. Uh, in, als een creatie van de menselijke geest is ontstaan. Dus niet een opvatting over een bestaand dier dat ze kenden... maar als een verzonnen dier. En dat wijst erop dat we te maken hebben met eh, een, een religieuze voorstelling... De voorstelling is die hoorn waarschijnlijk een onderdeel dat de vruchtbaarheid, de potentie, mm -hmm. de seksuele potentie van een viervoetig dier, waarschijnlijk een stier, in een gemeenschap van veehouders uh, symboliseert, maar ook concretiseert. Ja, ja. En u zegt dat, dat moet dus een, een religieuze uh, metafoor of een, een religieus uh, iets geweest zijn. Uh, dat, dat moest ergens voor staan. Waarom? Voor vluchtbaarheid. Waar, dat, is, dat is de vraag dan. Waarom verzin, verzinnen mensen niet bestaande dieren? Het, het, het, het, het kan natuurlijk dan? ook duiden op, op creativiteit. Om, uh, maar creativiteit. Uh, heeft ook altijd een doel. Wil iets aantonen. Ja, het, het zou natuurlijk... Dat, dat zou kunnen. Maar het zou, <lacht> zou, is het mogelijk dat, dat ook toen al... Dus, uh, u, u spreekt over het derde millennium voor Christus. Ik <lacht> ja, heb er toen ook niet zoveel al... van weten. Nee. Maar, ja. <lacht> maar, maar dat het toen ook al dingen met, met het doel om te amuseren. Dus, uh, Entertelen. Nee, zou... denk Ja, maar ik heb geen... Ik ben nooit een fabeldier of een niet bestaand dier tegengekomen... dat alleen maar de bedoelingen had te amuseren. Nee. De meeste fabeldieren die wij kennen... Laten we zeggen de... De, de Sphinx... Uh, uh, de gifjoen zijn dieren waar men bang voor geweest is. Ja. De draak. De draak. Dus is het is wel wonderlijk dat u uw promotor uh, Maatje Draak uh, ja. uh, heette... en uh, dat, dat, u nu, <laughs> dat we het nu over fabeldieren <laughs> ja. hebben. Ja, ik geloof niet dat daar <laughs> iets achter zit. Nee. Maar uh, ja... Uh, dat is niet zonder zin. Nee, ja. Nee. ja. ja. Um, wij, wij, zijn er nu, wij weten nu dat de eenhoorn uh, niet bestaat. Maar uh, als, als inspiratie voor, voor kunstenaars, voor uh, uh, ja. misschien ook dichters en romanschrijvers. Is het nog altijd uh, een, uh, een dankbaar ja. onderwerp. Uh, ja. Hoe komt dat? Dat. <laughs> Ja, <laughs> dat? Je, zou je je weer de, de vraag voorstellen... Hoe, waarom eh, stellen wij ons nu een, een, een eenhoorn voor? Hè? Buitengewoon populair in eh, het genre fantasy. Ja, ja dat schrijft hij ook. Eh, eh. Eh, buitengewoon populair als knuffeldier voor kinderen. Ja, waarom doen we dat? Nou, mijn antwoord daar is dat die eenhoorn... Eh, eh, We hebben als mensen symbolen nodig... om onze gedachten te bepalen, te concretiseren. Dat die eenhoorn eh, het symbool is van een wereld, zou je kunnen zeggen... die wij eh, verloren hebben door de paradijs lost door de techniek ja zoals de eenhoorn in het paradijs hè? Ja. Uh, ja wij uh, worden voelen ons ja belaagd door die, door die enorme uh, techniek commerciële die Commerci commercialiseren. commercialisering van, van onze cultuur en wij zoeken iets dat natuurlijk is en dat zuiver is en, en dus mooi. niet bestaat en dus niet bestaat ja dat en misschien de zou dat toch kunnen, kunnen symboliseren ja. uh, bij mijn, mijn onderzoek van, van dit genre is dat ook Telkens weer gebleken dat de eenhoorn een lieflijk, uh, zuiver, natuurlijk dier is. We moeten haast gaan maken, want we kunnen over de eenhoorn nog uh, heel lang praten. Ja. Vast onderdeel is het uh, doosje vol geluk. Uh, ik geef u het doosje van uh, prachtig uh, handgeschept uh, karton met uh, gemarmerde bekleding. Wat moet ik daarmee doen? Uh, dit is een pincetje. Dat Pikt u een zo'n kokertje eruit, dan ga ik alvast uh, zeggen dat uh, ik uh, dit laatste uur heb gesproken met uh, professor Dr. Wim Gerritsen. Uh, als u uh, kans wil maken op een van de drie exemplaren van het boek Het Spoor van de Eenhoren. De geschiedenis van het dier dat niet bestaat. Uh, dan moet u de volgende vraag beantwoorden. In welke periode is de literatuurhistoricus professor Dr. Gerritsen gespecialiseerd? Is dat de klassieke oudheid, de middeleeuwen of de negentiende eeuw? U kunt meedoen via de site www.nachtvluchten.fm of uw antwoord opsturen naar Max Nachtvluchten, postbus 518 1200 AM in Hilversum. Ik neem alvast afscheid. De techniek was vannacht in handen van Anne Bakema... redactie regie Barbara Elbert, samenstelling Nora Romanesco... presentatie Frank van Dijl. En straks na het NOS-journaal van... even kijken, wat is het dan, zeven uur... dan komt het Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En ik wil nu nog even weten wat u op uw kokertje hebt staan. Vaak komt het geluk binnen door een deur... waarvan je absoluut niet wist dat je hem open had laten staan. Wat kan dat nu weer beduiden? Daar hebben we nog het hele weekend om over na te denken. Dank u wel, professor Dr. Wim Gerritsen. Kijkt u op de site van nachtvluchten.fm. Dan kunt u dus dat boek winnen. En ik zeg, prettig weekend en tot de volgende keer.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 Dit is Radio 1.